Het NOS-journaal door Alt Goedemiddag. De ministerraad is afgelopen, maar de radiostilte in Den Haag duurt voort. Vanuit Syrië zijn vannacht 8000 mensen naar Turkije gevlucht. En actrice Wil van Kralingen is overleden. Het is bewolkt. Vanmiddag breekt vanuit het zuiden vaker de zon door. Blijft droog, staat een matige zuidenwind. En het is ongeveer 11 graden. Morgen ook bewolkt, dan soms wat regen of motregen. Tegen de avond zelfs buien over het land, dan regent het wat steviger. Zondag is het met uitzondering van de kustgebieden droog. Toch maar weer naar Den Haag. De ministers hebben een wekelijkse beraad afgesloten een uurtje geleden. Belangrijkste onderwerp was natuurlijk de inkomensafhankelijke zorgpremie. Michiel Breedveld, jij uh, ving de ministers op uh, rond uh, kwart over twaalf toen het afgelopen was. Minister Schippers wilde niks zeggen, halverwege de besprekingen was ze. Uh, heb jij nog iemand gesproken die wel wat wil zeggen? Ze zeggen allemaal hetzelfde, namelijk uh, dat er gesproken is over, nou ja, uh, over actuele politieke situatie, uh, maar meer ook niet. Uh, ik vertelde eerder vanmorgen op Radio 1 dat ja, als beveiliger Cor de dranghekken op het Binnenhof opstelt dat het dan crisis is. Nou... Ze staan nu weer... Kort is aan de slag hoor ik. Nee, ze, zijn, ze worden weer oh, weggehaald. ze worden, ze worden weggehaald. Ja, okay. Dus uh, nou ja, of je daaruit kunt afleiden dat uh, de politieke spanning is geweken... lijkt me wat voorbarig. Maar uh, wel is zeker, uh, althans dat horen wij via de binnenlijn... dat er verschillende opties voor liggen... om uit de politieke problemen te komen als het gaat om die zorgpremie. En worden dat, die vandaag nog toegelicht? Nou, ook daar zou ik niet al te zeker van zijn. Maar waar we aan kunnen denken is inderdaad... Uh, dat de inkomensbelastingen, uh, dat men daar problemen... Te nivelleren en niet meer via die zorgpremie. Of dat het een soort half-half oplossing wordt. Dus deels inkomensafhankelijke zorgpremie. Deels via de inkomstenbelastingen. Nou, nu is uh, minister Asje van Sociale Zaken nog aan het overleggen met premier Rutte. Waarschijnlijk over de uitwerking. Maar het devies is hier zorgvuldigheid voor alles. Dus ze zullen alles heel precies laten doorrekenen. Om uh, opnieuw verwarring te voorkomen. Dus het lijkt ja. uh, niet zeker dat we vandaag nog iets gaan horen. Voorlopig de volumeknop nog op nul. Dankjewel, Michiel Breedveld. Vanuit Syrië zijn 8000 vluchtelingen vanaf de grens met Turkije overgestoken. Dat heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Correspondent Bram Vermeulen nu. Bram, uh, waar, waar komen die vluchtelingen vandaan? Nou, ze komen uit alle delen van Syrië. Maar ik begrijp dat er vooral een hele grote groep van vluchtelingen is overgestoken bij uh, Shan Yurfa. Uh, dat uh, is eigenlijk ja, ongeveer de helft van de grens tussen Syrië en Turkije, waar in de afgelopen dagen. Ongelooflijk hard is gevochten tussen regeringstroepen uh, van uh, president Assad uh, en de strijders van het vrij Syrische leger. Zo hard zelfs dat er ook uh, kogels de grens over zijn gevlogen. En daarbij zijn ook een aantal uh, Turken gewond geraakt. Die scholen zijn in die grensregio gesloten omdat de situatie zo gevaarlijk is. En dat zie je nu dus ook vertaald in die aanzwellende vluchtelingenstroom. Waaronder uh, volgens onze informatie ook een aantal hoge generaals zitten en uh, 70 gedesopteerde soldaten. Ja, dat betekent dus opnieuw uh, een, een incident aan die, uh, die Turk-Syrische grens. Um, er is al langere discussie gaande, moet de NAVO ingeschakeld worden om, om Turkije te verdedigen? Wat kun jij daarover ja. zeggen? Kijk, eh, Turkije eh, is nu ongeveer een, een maand lang, eh, hebben ze het standpunt genomen dat ze dit soort eh, verdwaalde kogels, verdwaalde mortiergranaten, afzwaaiers niet langer pikken. En elke keer als dat gebeurt dat er dan ook terug wordt geschoten met artillerie. Maar inmiddels kunnen we in de Turkse media lezen dat er wordt gediscussieerd met de NAVO over eh, eventueel het installeren van Patriot-raketten, eh, waarvan Nederland een aandeel heeft. Uh, alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken willen hier niet bevestigen dat het verzoek officieel uh, is gelanceerd. Ook in Brussel wordt dat niet bevestigd. Maar we kunnen er wel van uitgaan, ook volgens uh, de president van Turkije, dat er in elk geval een discussie gaande is of de NAVO Turkije dus niet zou moeten gaan beschermen met dat soort PT-raket. En dat zou dus betekenen dat het conflict niet alleen maar een probleem voor Turkije is, maar als een probleem voor de hele NAVO wordt gezien. En ik ik denk dat we daar de komende weken meer van kunnen gaan horen. Nog even over die, die 8.000 vluchtelingen, Bram. Die, die komen daar vannacht de grens over. Daar staan ze met hun spullen. En dan, is, is, is er dan opvang? Hoe worden ze, worden ze Ja, er is in, in de afgelopen anderhalf jaar uh, zijn er uh, uh, 120.000 vluchtelingen naar Turkije gevlucht. Uh, Turkije heeft een aantal vluchtelingen langs die grens gebouwd en moet steeds weer bijbouwen. Soms gaat dat niet allemaal tegelijkertijd. Dus uh, wat ik zelf vaker kunnen zien is dat vluchtelingen soms uh, tegen de uh, Turkse grens worden tegengehouden en moeten wachten totdat die opvangkampen zijn uitgebreid en dat ze door kunnen stromen. Dus dat gaat allemaal niet uh, vanzelf. Uh, 8000 vluchtelingen in één nacht kunnen niet in één keer worden opgevangen, maar dan wordt wel hard aangewerkt. De Nederlandse regering, uh, premier Rutte was hier. Gisteren op bezoek en heeft nog eens 2 miljoen euro extra beloofd. om bijvoorbeeld de opvang van die vluchtelingen te helpen. Bram Vermeulen van vanuit Turkije, dankjewel. Actrice Wil van Kralingen is op 61-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De actrice speelde haar laatste rol in de speelfilm De Goede Dood. naar het gelijknamige bekroonde toneelstuk. Het is dus de opname daarvan. Vorig jaar was Van Kralingen al ziek. Ze speelde ook de hoofdinspecteur in de televisieserie Flikken. Nog geen 24 uur hier en je zit al midden in een moordzaak. Het is nogal een vuurdoop. En, wordt het wat, denk je? Een moordenaar laat altijd een steekje vallen. Nee, ik bedoel hier. Eva is wel iemand met een, eh... Uh... ja, ik heb het gehoord. Ja, we hebben al wat gewend, het lijkt mij een prima collega. Ja, jij bent zeker wat gewend. Ik heb je dossier gelezen, Floris. Daar ben ik vooruit gegaan, ja? Het hele dossier. Ook de geclassificeerde notities. Dus. Ik wil je alleen laten weten dat ik op de hoogte ben. Een fragment uit de televisieserie Flikken met uh, Wil van Kralingen. Vijf jaar geleden speelde ze in het stuk Kentering van een Huwelijk, geregisseerd door Ursul de Geer. Meneer de Geer, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer heeft u uh, mevrouw van Kralingen voor het laatst gezien? Ik denk een week of drie geleden. Ja. Of een maand geleden. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe was zij om, om mee te ja, werken? Natuurlijk al heel lang ziek. Toen, uh, toen wij die Marai marathon hielden, toen was, uh, het was eigenlijk het begin van haar ziekte toen heeft ze toch nog uh, daarin gespeeld en dat vonden we al, al heel bijzonder. En dat was wat voor marathon? Dat was de Marai marathon, waarin drie stukken van, van uh, dus ook Kentering van een Huwelijk speelde in die marathon van uh, die, die, die werd gehouden met drie stukken van, van uh, Marai. Mm -hmm. Toen was ze al ziek. En, uh, maar ze heeft ongelooflijk veel werk nog gedaan. En, en ja, ik heb, ik heb uh, geweldig met haar gewerkt. Ik vond het een zeer bijzondere actrice die uitblonk in haar, haar, uh, in haar stijl en distinctie. Ja. Ik ken weinig actrices die zo, uh, die zo en zo in het vak zaten, die zo uh, ook van het vak hielden. Zij heeft zich altijd verzet, bijvoorbeeld tegen microfoontjes en die versterking. Zij vond het een actrice dat moest kunnen, of een acteur dat moest kunnen zonder. Zonder elektronische hulpmiddelen. Zonder allerlei versterkingen enzovoort. En, en zij was iemand die natuurlijk uh, op de toneelschool, maar ook toen ze nog met Erik Sneijder getrouwd was, het vak zo door en door heeft geleerd in, in, in, in al zijn facetten. En zij had een, een, een enorme fantasie en inzet tijdens het, uh, tijdens het werk. Ik, ik, ik, ik heb vol bewondering met haar, uh, met haar gewerkt en uh, ademloos naar haar kunnen kijken. In 2007, uh, in datzelfde jaar uh, dat u haar regisseerde... Uh, kreeg ze de, de Theodor voor haar rol als uh, koningin ja, Elisabeth. hè? in, in... in Mary Stewart. Ja, in Mary Stuart. Het, het was geregisseerd door uh, Erik Vos, als ik me goed herinner. Aha. En dat, daar had ze vroeger veel mee gewerkt, bij de appel. En uh, ja, dat was ook dat was met, uh, met Mirjam Stolwijk. En zij speelde daar, die koningin Elisabeth, ook met, met, met zoveel... Het was een zeer hartstochtelijke vrouw. Met zoveel passie en zoveel... Ja, euh, laten we zeggen inzet en dat je, je ging echt van haar houden terwijl ze toch niet de leukste rol speelde. Vond, vond ze dat belangrijk, dat soort prijzen? Nee, ik geloof niet dat ze dat echt belangrijk vond. Ze ja. vond heel belangrijk dat zij alles uit zichzelf haalde om, uh, um, om het stuk uh, zo, zo goed mogelijk uh, te dienen. Ja. Ja, en ik, ik heb het altijd uh, ook een, een ongelofelijke uh, inzet gevonden... dat zij dus nog bij de goede dood heeft meegedaan... Hè, terwijl ze zelf al heel ziek was. Ja, uit... En altijd bleef ze op de hoogte van de dingen en zo. Maar het was een, er is een, een, een grote actrice verloren gegaan. Ja, de goede dood, een film van, uit dit jaar... Uh, die gaat over een ongeneeslijk zieke man hè, die uh, uit de nazi pleegt. Ja, ja, ja Dan speelt ja, ja. mevrouw van Kralingen zijn vrouw. ja. ja. ja. Ik, ja. uh, ik dank u wel, Ursula uh, Geer, dat u even wilde stilstaan... bij het overlijden van Wil van Kralingen. Graag gedaan. Goedemiddag. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. Het Openbaar Ministerie heeft een uur geleden de eis geformuleerd... tegen de oud-rechters Pieter Kalpfleisch en Hans Westenberg. Volgens het OM hebben de twee zich schuldig gemaakt aan Meineet... in de zogenoemde Chipsholzaak. Jeroen, de jager, volgt die zaak voor ons op de voet. Jeroen, uh, wat, wat heeft het OM geëist tegen die twee ex-rechters? Ja, twee verschillende straffen. Ook omdat uh, bij de een er drie mijneden te lasten waren gelegd, bij de ander twee. Tegen Westenberg is geëist vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 240 uur taakstraf. En tegen Kalbfleisch. ...bij wie twee mijneden te lasten waren gelegd, twee maanden voorwaardelijke gevangenis, uh, gevangenisstraf en ook uh, 204, uh, 240 uur uh, taakstraf. En hoe hebben ze dat onderbouwd? Nou kijk, uh, het Openbaar Ministerie vindt bij beide bewezen dat ze uh, gelogen hebben over uh, het aantal malen dat ze in het verleden privécontacten met elkaar hebben gehad. Ze hebben beide gezegd, uh, wij, hebben, wij zijn één keer bij elkaar thuis geweest eten en dat was het. Het Openbaar Ministerie zegt, uh, vooral op basis van verklaringen van de ex-vrouw van uh, Pieter Kalpflaas, uh, nee, ze zijn heel vaak bij elkaar wezen eten. In ieder geval Westenberg is heel vaak bij Kalpflaas thuis wezen eten. Daar heeft die ex-vrouw uitgebreid over verklaard. Dat, dat kan niet anders uh, dan zo zijn gegaan. Wat het Openbaar Ministerie niet bewezen vindt, is dat ze met elkaar overleg hebben gehad over de Chipsholzaak. Um, het Openbaar Ministerie wilde bewijzen dat uh, de Kalpfluis die zaak had toebedeeld aan Westerberg, waarna vervolgens er partijdige vonnissen zijn geweest in die uh, Chipsholzaak, daar heeft namelijk een ex 4 over verklaard dat zij. Uh, en Westerberg daarover heeft horen praten. Maar aangezien dat maar één getuige is geweest. Die dat heeft verklaard op het openbaar mee? ministerie. Eén getuige hmm. is geen getuige. Dus kunnen we dat niet bewijzen. En bij uh, Westerberg is ook nog bewezen gevonden. Dat hij in het verleden gebeld heeft. Met advocaten in, in een zaak die hij onder zich had. En dat mag nu eenmaal niet. Het feit dat ze allebei uh, in het verleden rechter zijn geweest. Heeft dat nog op de een of andere manier meegespeeld? Ja, eigenlijk wel. Uh, in gunstige zin voor de twee. Namelijk omdat ze uh, rechters, oudrechters waren. Zijn het hoge bomen die veel wind uh, vangen, waardoor er dus veel publiciteit is geweest. Normaal zouden bij mijn eet uh, drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf zijn geëist. Maar omdat ze uh, veel in de publiciteit, negatieve publiciteit over zich heen hebben gehad, is er een lagere straf geëist. Ja, je kan ook de andere kant ja. dat ze omdat ze rechter zijn geweest, het goede voorbeeld moeten geven. Maar. Ja, zou je ook kunnen denken, daar is natuurlijk wel iets over gezegd, maar in dit uh, geval heeft het uh, in hun voordeel gewerkt. Ik dank je wel voor de uitleg. Jeroen de Jager. Jo. In Wijster in Drenthe hebben actievoerende bewoners hun blokkade bij een slachtafvalverwerker opgeheven. Omwonenden hadden de toegangspoort van de fabriek gebarricadeerd gistermiddag omdat ze de stank beu zijn. De actie die de hele nacht heeft geduurd werd beëindigd nadat de burgemeester van midden Drenthe geuronderzoek had aangekondigd. Hij heeft de fabriek nu vier weken de tijd gegeven om het stankprobleem op te lossen. En ook gaat een installatie van het bedrijf een week lang dicht om te kijken of dat de oorzaak is. Sport. Marco van Ginkel debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal heeft de middenvelder van Vitesse op zijn lijst gezet... voor de oefeninterland van woensdag tegen Duitsland. Daarmee verkiest hij van Ginkel boven Ajaxiet-Siem de Jong... die deze week nog indruk maakte met twee doelpunten in de Champions League... tegen Manchester City. Van Gaal heeft de keuze voor de Jong wel overwogen... zo vertelde hij tijdens de persconferentie in Zeist. Jawel, want ik vind ook dat hij weer terugkomt in, in een wat betere vorm. Maar dan heb ik uh, deze keer de afweging voor van Ginkel gemaakt... Anders zou Van Ginkel niet op die lijst staan. Maar jullie hebben het vermogen om iedere keer te vragen naar degene die er niet bij zijn. Dat vind ik wel heel erg knap. Nou, compliment. verhaal heeft op dit moment maar 19 spelers uitgenodigd. Vier ervan kunnen nog geselecteerd worden als ze dit weekend bij de club in actie komen. Kevin Strootman, Luciano Narsing, Maarten Stekelenburg en Germain Lens. verhaal heeft bewust besloten om ze nog niet op de lijst te zetten. Nou, omdat ik vind dat iedereen fit moet zijn en dat wij geen uh, revalidatiecentrum zijn als wij bij elkaar zijn. Dus als uh, de clubdokter en de clubtrainer vinden dat zij fit zijn, dan zullen zij uh, zondag spelen. Als uh, zij niet fit zijn, dan zullen ze niet spelen. Dus dat uh, is de reden. En ook de Duitse bondscoach Joachim Leeuw heeft uh, zijn selectie bekendgemaakt voor de oefening te land. Hamburger SV-keeper René Adler maakt zijn rentree bij de Manschaft na een afwezigheid van twee jaar. Nu maakt zijn rentree John Suhoka met verkeersinformatie. John. Korte file op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat dus de rij en Knoop en de meer twee kilometer door opruimwerkzaamheden. Bij Knoop de Nieuwe meer is de rechte reis ook afgesloten. Dankjewel John. De hoofdpunten van het nieuws, de ministerraad is afgelopen... maar de radiostilte in Den Haag die gaat voorlopig nog even door. Vanuit Syrië zijn vannacht 8000 mensen naar Turkije gevlucht. En actrice Wil van Kralingen is op 61-jarige leeftijd overleden. Het was het uitgebreide NOS-journaal. Kwart over 1 is het. Zometeen het vervolg van lunch. Ik verlang er zo naar. Een beetje hersengymnastiek tegen de versukkeling. Daarom kies ik voor de VPRO als eigenwijs baken.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch Al meteen met de Nederlander Maurits Jochems. Hij is de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. In de praktijk, met de afronding van een weekje rondkijken bij kleine gemeenten... Allemaal naar aanleiding van de kabinetsplannen dat gemeenten in de toekomst minimaal 100.000 inwoners moeten hebben. De burgemeester van het kleine Renswoude vindt dat er geen ideale aantallen te noemen zijn. Je kunt niet zeggen 25.000 is de norm, 100.000 is de norm. Burgemeester van New York zal zeggen van een miljoen is de norm. En naar half twee is de stand.nl. De stelling dan, Rutte 2 komt deze klap te boven. Nou, u weet allemaal ongetwijfeld waar het over gaat. De vraag is, wat vindt u ervan? Eens of oneens op die stelling. SMS staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800 1101. U kunt ook naar onze website gaan, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch uitkeringsinstantie UWV heeft tijdelijk ruim 200 medewerkers extra ingezet... om de sterke groei van het aantal WW-uitkeringen dit jaar te kunnen verwerken. En voor de begeleiding van werkzoekenden zijn ook nog eens een keer... ruim 300 mensen extra ingeschakeld. Bruno Bruins, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de directievoorzitter van het UWV. Waar komen al die extra werknemers vandaan? Nou, voor een groot gedeelte komen hier weer van de uitzendbureaus... en gewoon uit de bestanden van UWZ, UWV zelf... Het zijn mensen die werkloos zijn en die nu weer tijdelijk werk hebben. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie, uh, ja, eigenlijk een mooie cirkel. Eigenlijk. Je staat in de bakken bij de UWV en dan heb je gewoon een baan daar. Ja, ik vind het mooi dat u het zo uh, bedoelt. Dat is natuurlijk ook zo voor de mensen die het uh, aangaat. Maar ja, de hoofdboodschap is natuurlijk... er zijn meer mensen ja. in Nederland werkloos. Meer mensen moeten een WW-uitkering hebben. En daarvoor hebben wij dan tijdelijk extra uh, mensen uh, uh, nodig. Ja, bijna 20% stijging uh, begreep ik hè, de afgelopen acht maanden. Hoe kan dat? Nou, de periode van de eerste acht maanden uh, nu met dezelfde periode van vorig jaar. Ja, hoe komt dat? Dus de, de economische uh, uh, recessie, de, de, uh, de situatie is niet goed in Nederland. De werkloosheid loopt op. Uh, en dat zien we in deze cijfers terug. Ja. En, en die werkloosheid, de kans dat die nog verder gaat stijgen, is natuurlijk uh, heel groot aanwezig. We gaan uh, daarover volgende week weer nieuwe cijfers uh, presenteren. We leggen daar de laatste uh, hand aan, maar ik lees overal die stijgende uh, lijn. Dus de, nou ja, we zullen volgende week die cijfers presenteren. Maar uh, het ziet er niet opgewekt uit. Nee, nee dus misschien nog wat meer mensen aannemen. Nou, zo werkt het niet helemaal. We, proberen, uh, we zijn al blij dat we dit extra budget hebben gekregen van het ministerie van Sociale Zaken om dit extra werk uh, te doen. Het is niet zo dat ik nou uh, direct weer de marsroute aanvat... richting het ministerie om ja. weer extra geld te vragen. Nou, um, hebt u ongetwijfeld ook gehoord van een regeerakkoord? Je weet eigenlijk alleen nooit of dat nu nog steeds overeind is... wat daarom al in stond in de vorige week. Uh, daar stonden ook allerlei zaken over de WW-duur in, bijvoorbeeld. Die wordt verkort, hè? Um, wat vindt u van die maatregel? Nou, ik vind dat politieke uitspraken bij de politiek uh, horen. Ik kijk, eruit, kijk ernaar uit uh, vanuit een uh, bedrijfsvoeringsstandpunt. Uh, en zoals ik het regeerakkoord uh, uh, lees... gaat het vooral over de hoogte en de duur van de WW-uitkering. En dan denk ik, nou, uh, als we dat moeten uitvoeren... dan is het vooral het draaien aan bestaande knoppen van hoogte en duur. En dat heb ik liever dan dat er hele nieuwe systemen worden uh, bedacht... Want dan wordt het weer complexer en de sociale zekerheidsregelgeving is al zo complex. Complex voor ons om het uit te voeren. Maar uh, vooral als ik kijk naar de, de burger, de inwoner van Nederland. Uh, je moet het wel kunnen blijven begrijpen natuurlijk. Ja, maar ja goed, u, u, moet, u zult harder moeten werken met uw mensen. Om, die mensen moeten dan binnen een jaar eigenlijk al weer, alweer komen. Nou ja, uh, mensen die uh, uh, werkloos worden willen een uitkering hebben en wel zo snel mogelijk. Uh, dat doen wij uh, in bijna 100% van de gevallen krijgt iemand die werkloos wordt... Binnen vier weken zijn WW-uitkering. Um, en dat vind ik ook belangrijk. Uh, als je zonder werk komt te zitten, dat is overvelend. En moet wel zorgen dat we in ieder geval de mensen dan wel de zekerheid van die uitkering kunnen bieden. Ja, duidelijk. Uh, we gaan zien wat die plannen allemaal verder nog uit te halen. In ieder geval voorlopig meer mensen aan de slag bij het UWV zelf om al die uh, mensen die zonder uh, werk komen te zitten, te helpen en te begeleiden. Dank voor de uitleg. Bruno Bruins, directievoorzitter van dat UWV. Ja, maand uh, is nu de Nederlander Maurits Jochems... de hoogste civiele gezant van de NAVO in Afghanistan. Hij werkt mee om van Afghanistan een soeverein... een veilig en een democratisch land te maken. Dag meneer Jochems, uh, u zit daar in Afghanistan. Wij praten met elkaar via een Skype-verbinding. Wat doet eigenlijk een hoogste civiele gezant van de NAVO eigenlijk? De makkelijkste om dat te beantwoorden is te vergelijken met een uh, ambassadeur. Dus ik vertegenwoordig uh, hier het NAVO-hoofdkwartier... en het bijzonder secretaris-generaal Rasmussen en ook de NAVO-raad... bij de Afghaanse regering en ook bij uh, de internationale organisaties... zoals de Verenigde, Verenigde Naties en de Europese Unie hier in Kabul. En, en Rasmussen heeft al gezegd... Uh, ja, uh, wij hebben hem daar neergezet omdat hij een grondige kennis van Afghanistan heeft... Ja, dat gaat misschien wat ver, maar het is waar dat ik eerder in Afghanistan heb mogen werken. Zelfs in deze functie voor ruim een half jaar in 2008. En eigenlijk ben ik sinds 2001 op functies, zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als later in het NAVO-hoofdkwartier ook met Afghanistan bezig geweest. Dus dat klopt wel. Ja. En hebt u veel contact dan ook met Rasmussen, de secretaris-generaal? Nou, dat is niet op dagelijkse basis, want uh, Rasmus heeft uh, vele andere dingen aan zijn hoofd, behalve Afghanistan, en heeft ook een uitstekend kabinet, maar met zijn naastadviseurs heb ik natuurlijk dagelijks contact, en zo af en toe wanneer het nodig is, hebben we rechtstreeks contact. Dan zei u het al, u hebt het uh, in 2008, dus vier jaar geleden, hebt u het ook een tijdje gedaan, het is nu 2012, wat, wat voor verschillen ziet u? Nou, een, een, toch wel een aantal verschillen. Ten eerste zijn de Afghanen zelf... omdat er inmiddels, uh, dat weet u, een, een overgangsfase is ingeluid... Uh, wat betekent dat we vanaf 2000, eind 2014 uh, het aan de Afghanen zelf overlaten... om voor de veiligheid te zorgen. Bij de Afghanen is er een grotere mate van serieusheid. Dat is het eerste. En het tweede wat mij opviel was dat ik, toen ik zo over de stad vloog, die weer een stuk gegroeid is... en het aantal lantaarnpalen en auto's is enorm gegroeid in deze tussentijd. En, en dat is een goed teken? Dat op zichzelf denk ik een heel goed teken. Ja, dat kun je niet ontkennen. Nou zei u dat net van die lantaarnpalen, dat is een goed teken. Uh, maar belangrijk is natuurlijk, uh, en dat is, de, dat is de centrale vraag... Uh, hoe staat Afghanistan er op dit moment voor? En, en komt het inderdaad goed met dat overdragen van al die bevoegdheden? Ja, nou dat is een, een hele goede vraag. Ik denk dat als je het opsplitst in een veiligheidsdeel, dus militair en politie, zijn we een heel eind op streek. Ook dankzij uh, genereuze bijdragen van uh, niet alleen Nederland, maar ook alle andere NAVO-bondgenoten en Europese Unie-genoten. Uh, en uh, op het vlak van economie en vooral het vlak van goed bestuur, daar is nog wel heel wat werk te doen. Maar... ...zoals ook ontwikkelingssamenwerkingsdeskundigen wel weten... ...dat laatste, het ontwikkelen van goed bestuur... ...neemt vaak het langste tijd in beslag. En het is niet zo dat we na 2014... ...al helemaal ophouden met onze bemoeienis met Afghanistan. Die gaat in de vorm van dit soort ontwikkelingshulp gewoon door. Ja. En dat laatste is, is natuurlijk heel belangrijk... ...om een structuur in dat land te krijgen. We kijken eigenlijk altijd alleen maar naar de veiligheid, lijkt het. Hè? En hoe is het daarmee gesteld? Nou, daar zijn wel een aantal goede dingen te melden... Um, de, het aantal aanslagen op steden en waar mensen, uh, Afghanen wonen in de stedelijke gebieden, is beduidend afgenomen. Eigenlijk is het zo dat 80% van de Afghanen nu in gebieden leeft die betrekkelijk tot zeer veilig zijn. Dus dat is vooruitgang. Een tweede punt van vooruitgang is dat het Afghaanse leger en de politie op enorme sterkte gebracht, overigens dankzij onze financiële bijdrage, um, de veiligheid voor een goed deel nu al zelf aan kan. 75% van de operaties doen doen ze nu al zelf, waarbij alleen NAVO-militairen als een soort coach optreden. En vanaf het eind 2014, zoals ik eerder al aanduidde, gaan ze het helemaal zelf doen. Ja. Dus dat is vooruitgang. Uh, ik weet niet of u wel eens de krant leest, de Nederlandse kranten daar uh, waar u zit, uh, maar uh, SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft een interview gegeven aan de Volkskrant en uh, die zegt ja die missie in Afghanistan, hoe je het ook went of keert, is gewoon mislukt. Dus geen zicht op vrede met de Taliban. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik, ik begrijp dat ook wel. Want de Taliban zijn nog steeds zeer actief... met vaak toch wel desperate aanslagen. Maar een paar... Ik zal het kort houden. Uh, er is niet zozeer sprake van iets als de Taliban. Dat zijn nogal veel verschillende groepjes. En wat ik zou willen zeggen... zeker gelijk tot vier jaar geleden toen ik hier was... zijn toch een aantal dingen veranderd. Ten eerste is een hele belangrijke bron, voedingsbron voor, voor de Taliban. Pakistan is aan het veranderen. Ik geloof dat de Pakistanen nu zelf zien... dat nu de Taliban zich ook tegen hen gekeerd hebben... tegen het land zelf, tegen Pakistan... dat het geen zin heeft om deze vrienden langer te blijven steunen. Het tweede is dat de buitenlandse troepen, zoals ik al zei... Eh, vanaf eind 2014, nauwelijks meer zichtbaar zijn. Althans geen gevechtsrol meer hebben in Afghanistan. En dat ontneemt hen ook een voorwensel om zich hier gewelddadig op te stellen. Uh, en verder is het zo dat veel Afghaanse leiders... wederom, ik zal u niet met details vermoeden, vermoeien... toch langzamerhand het gevoel hebben van... we moeten een soort deal gaan maken... dat na de verkiezingen van 2014 er toch een vreedzaam verder leven moet zijn hier... en we niet terug moeten gaan naar de burgeroorlog. Mm. En, en Van Bommel heeft het ook nog over... want wij, wij zitten daar natuurlijk ook met die trainingsmissie, hè, politietrainingsmissie. En hij zegt, ja, dat is nou juist een van de problemen... want we zien steeds meer, zoals hij dat noemt, green on blue aanvallen. Dus dat zijn aanvallen waarbij Afghaanse agenten en militairen... hun geweren op de westerse trainers richten. Ja, nee, dat is inderdaad een serieus probleem... wat uh, niet zo lang geleden is opgedoken... Um, het is niet zo dat dat probleem overigens toeneemt. Het neemt nu af. Um, het is een, een, een pervers, maar ook wel heel werkzaam, moet ik zeggen... middel van de Taliban, die uh, inderdaad infiltranten uh, laten schieten op hun uh, trainers... Het is wel zo dat we daar inmiddels maatregelen tegen genomen hebben. De commandanten van zowel de NAVO-eenheden die het betreft, als de Afghaanse commandanten, die zich over zeer schamen voor dit soort ontwikkelingen, hebben hun toevlucht genomen tot, en u kunt dat al vermoeden, tot toch een betere screening van sommige eenheden. Het tegen is heel snel opgebouwd. En dat heeft tot gevolg gehad dat niet alle kandidaten even goed gescreend zijn. Tot een betere screening en een betere beveiliging. Dus de laatste tijd je moet het afkloppen en het zal nooit helemaal uit te sluiten zijn... is dit een stuk minder geworden. Het heeft even uh, de trainingen opgeschort in sommige gebieden, omdat die screening verbeterd moest worden... en omdat die beveiliging van onze eigen trainers verbeterd moest worden. Maar sindsdien is de hele training weer hervat... en zal dus volgens plan worden uitgevoerd tot eind 2014. Ja. Uw voorganger, de Britse Simon Gass, zei in een interview... dat hij graag wat meer vooruitgang had geboekt in de strijd tegen corruptie. Hè? Spreekt u daar nou bijvoorbeeld ook met de president over, Karzai? Absoluut, en niet alleen ik zelf, maar ook, en uh, dat doen de, de regeringsleiders zelf die bij Karzai op bezoek komen, en uh, dat wordt ook uh, door ministers gedaan. Uh, corruptie is een van de grote problemen in dit land, uh, omdat het natuurlijk het, het cement tussen de bevolking en de regering uh, losmaakt. En dat is geen goede ontwikkeling. Maar het, het, het, uh, het goede nieuws is dat de Afghaanse regering nu sinds juli toch heel serieus met een wat meer concreet programma aan de gang is gegaan. En we volgen dat natuurlijk met aandacht. En voor de Afghanen, die beseffen dat ook... is het nu toch echt menens aan het worden. Want uh, landen zoals Nederland zullen wel bij willen dragen... aan de financiering van bijvoorbeeld Afghaanse strijdkrachten ook na 2014. Overigens met een aflopend traject. Maar dat wordt dan echt wel gekoppeld aan een goed anticorruptiebeleid. Uh, ja. U, u klinkt uh, uh, heel erg enthousiast en, en, en vrolijk. Uh, uh, uh, wat, wat is eigenlijk uw persoonlijke motivatie om deze klus uh, te doen? Nou ja, ja, ik ben hiervoor gevraagd, zoals ik bescheiden al aanduidde. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld dat waar mijn militaire collega's... nauwelijks in de positie zijn om nee te zeggen... als ze aangewezen worden of aangezocht worden voor zo'n functie... Um, ik dat eigenlijk moreel gesproken ook niet helemaal kan maken. Omdat ik vind dat um, het is, er zitten grote civiele en politieke elementen aan dit vak. Dus dat is een belangrijke drijfveer. En verder is het zo, zoals ik eerder aangaf, ik ben al langer met dit dossier bezig. Dus ik zou heel graag deze komende twee jaar... Uh, dat we met die overdracht aan de Afghanen bezig zijn... dat willen begeleiden vanuit mijn huidige stoel. Ik wens u daar veel succes bij. Vanuit Afghanistan was dat Maurits Jochems, de hoogste civiele gezant van de NAVO. Graag gedaan, mevrouw Van den Berg. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, deze week kwam In de praktijk vanuit Renswouden. En uh, ze zijn er daar trots op dat deze gemeente met amper 5000 inwoners nog steeds zelfstandig is. Maar voor hoe lang nog? Het nieuwe kabinet wil dat gemeenten in de toekomst minimaal 100.000 inwoners hebben. Onze verslaggever Pieter Willemsen was in verschillende gemeentehuizen. En vroeg onder meer wat nou de ideale grootte is van zo'n gemeente. Deze vraag stelde ik aan burgemeester Wilke Dekker van Renswouden. En hij weet het antwoord niet. Uh, laat het aan de gemeente zelf over of ze dat inderdaad uh, aankunnen. Je kunt niet zeggen 25.000 is de norm, 100.000 is de norm. Burgemeester van New York zal zeggen van uh, een miljoen is de norm. Maar je moet kijken naar de schaal en maat waarin het allemaal functioneert. En of de inwoners tevreden zijn, daar gaat het uiteindelijk om. Daar moet je mee beginnen. Volgens burgemeester Dekker moeten de gemeenten vooral zelf mee willen werken aan schaalvergroting. Dit soort veranderingen moeten wat hen betreft van onderaf komen. In Hemelum, een van de dorpen van de anderhalf jaar oude fusiegemeente... zuidwest friesland vroeg ik de mensen van Dorpsbelangen... ...of zij mee mochten praten over de herindeling. Als burger, als je daarnaar kijkt, uh, je krijgt heel veel dingen niet mee. Ook al zie je natuurlijk dingen gaan voor, uh, op de radio, hoor je dingen... ...je leest in de krant, via internet. Maar ik denk dat heel veel mensen soms niet realiseren... ...wat er daadwerkelijk gebeurt als er zo'n nieuwe gemeente in één keer is. Het, gaat veel, uh, het, het gebeurt heel, op een heel ander vlak. Het gebeurt niet bij de burger in zo'n dorp. Die krijgen wat, wat vlagen mee en in één keer is het dan zo. Ik denk dat het heel veel mensen overvalt, een grote gemeente. Het fuseren en herindelen van gemeenten wordt gedaan om kosten te besparen. Maar onlangs bleek uit een rapport van de Universiteit Groningen... dat die nieuwe grote fusiegemeenten helemaal niet goedkoper werken. Ik vraag het wethouder Offinga van de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. De maatschappij gaat steeds meer vragen... Dus de normstellingen die misschien tien jaar geleden golden... zijn heel anders hedendaagse tijd. En dat kan wel zijn dat we veel meer vragen van de overheid. Meer verlangen. En op hetzelfde moment krijgen we uit Den Haag minder geld. Dat staat dan op gespannen voet. Krijgen we het idee alsof daarmee herindeling duurder wordt. Terwijl men eigenlijk veel meer krijgt toegevoegde waarde. En dat betekent ook vaak dat een opgeschaalde gemeente slagkracht heeft... om veel sneller en beter en steviger zaken kunnen regelen. Als zo'n visiegemeente meer kost dan al zijn kleine voorgangers samen... dan komt dat volgens wet daarovering gaat dus... door de grotere slagkracht en het grotere aanbod van diensten. Koos Jansen, voorzitter van de platform Middelgrote Gemeenten... en burgemeester van Zeist, overtuigt hij niet met deze woorden. Jansen gelooft in diversiteit, ook wat betreft gemeenten. Groot blijft vaak scherp door klein, door de menselijke maat... En die menselijke maat, die trekt zich vaak op... aan de professionaliteit die ze soms bij groot tegenkomen. En als groot en klein en middelgroot elkaar dus treffen... en zo is het leven. En zo is het ook in gemeenteland. Dan komen ze altijd tot goede zaken. En met deze stichtelijke woorden verlaten wij Renswoude... en de gemeentelijke herindeling... Eerder al nuanceerde premier Rutte de plannen in het regeringskort. Hij zei dat er geen dwang uitgeoefend zal worden op gemeenten die niet willen fuseren. Dat is goed nieuws voor inwoners en bestuurders van Renshouden. Want bij hun ontbreekt deze wil zeker. Volgende week hoort uw collega Anne van der Veen. Zij is dan te gast bij het internationale strafhof in Den Haag. Dat noteren we dan ook. Volgende week dus in dit theater in de praktijk met Anne van der Veen. Uh, zometeen is het stamp.nl Nu het laatste nieuws. Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. Kamerleden van VVD en PVDA hebben te horen gekregen dat ze zich vanmiddag beschikbaar moeten houden. De partijen willen het omstreden plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie misschien helemaal schrappen. Dat melden bronnen rond het kabinet aan de NOS. Premier Rutte en vicepremier Asscher zijn erover nu aan het overleggen. President Assad vindt dat het conflict in Syrië geen burgeroorlog is. Men zei dat tegen de Engelstalige tv-zender Russia Today. Assad erkende wel dat zijn troepen strijden... tegen wat hij noemde gevolmachtig terrorisme. Maar als andere landen stoppen met het sturen van wapens aan de rebellen... maakt hij binnen een week een eind aan de strijd, zei Assad. Actievoerders in het Drentse Wijster hebben hun blokkade bij een slachtafvalverwerker opgeheven. Omwonenden hadden de toegangspoort van de fabriek gebarricadeerd, omdat ze de stankbeu zijn. Ze beëindigden hun actie nadat de burgemeester een geuronderzoek had aangekondigd. En actrice Wil van Kralingen is overleden. Ze was bij een groot publiek bekend door haar rollen in toneelstukken op tv, film en in theaters... En onlangs was ze nog op tv te zien in de politieserie serie Flikken Maastricht. Ze was onder meer verbonden aan het nationale toneel. En voor haar werk kreeg ze diverse prijzen. Wil van Kralingen was al een tijdje ziek. Ze is 61 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AVB ah, Verkeersinformatie. De A50 in het zuiden is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij Knooppunt Paalgaven. Het gaat om de rijbaan van Arnhem naar Eindhoven. De afsluiting is tussen Ravenstein en Knooppunt Paalgaven. Er zaten inmiddels 2 kilometer file achter. Bij Amsterdam nog steeds problemen door een uh, dieselspoor op de weg. Ze krijgen het maar moeilijk van de snelweg af. Het gaat waarschijnlijk nog uren duren. Ik heb het over de A10 Zuid tussen de rij en Knooppunt de Nieuwe Meer. 2 kilometer staat er. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Jurgen van den Berg. Een vurige wens van de VVD-achterbank komt mogelijk dan toch uit. Een streep namelijk door het plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat is de uitkomst van het koortsachtige overleg, gisteravond. En het stemde zorgminister Edith Schippers van de VVD... hoopvol voor de toekomst van het kabinet Rutte 2. We zijn een kabinet wat uh, voornemens is om uh, de hele termijn uit te zitten. Van belang is het resultaat waar je mee komt. En daar zijn we nu over in gesprek. Laat dat gesprek nou even plaats hebben. Uh, dan is het resultaat ook altijd beter. Nou, dat zei Schippers dus voor aanvang van de allereerste ministerraad... van het kabinet van Rutte 2. Dat was vanochtend. Daarna kwam ze eruit. Dat hebben we net in het nieuws gehoord. Toen was er minder mededeels In ieder geval, uh, ze zei eigenlijk gewoon helemaal niks. De inkomensafhankelijke uh, zorgpremie gaat uh, mogelijk dus van tafel... om de koopkrachtdaling te beperken. Kan het kabinet Rutte 2 een goede doorstart maken... of heeft de regeringsploeg van VVD en PvdA... in de eerste week al zulke zware averijen opgelopen... dat dit niet veel goeds belooft voor de toekomst? Ik praat erover met Jan Pronk, oud PvdA-minister. Dag, meneer Pronk, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. De uitnodiging voor het feestje van Spekman zijn veel te vroeg verstuurd. Ja. De PvdA staat voor paal nu ze bakseil haalt met de zorgplannen. Nee. Houdt Wouter Bos een keer zijn poot stijf? Draait de rest van de PvdA? Nee. Ook niet. Goed, dan de stelling, en die luidt kort en krachtig. Rutte 2 komt de klap te boven, en we vragen onze luisteraars natuurlijk ook om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat naar 7070, kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook naar de website gaan www.stand.nl, en als u twittert, eens of oneens, dan tellen we dat ook allemaal mee. En doet u dat dan wel met het hekje standpunt, want dan kunnen we het makkelijker terugvinden. Meneer Pronk, de stelling, kabinet Rutte komt deze klap te boven, eens of oneens. Dat ligt aan hun. Ik hoop dat het gebeurt. Want we hebben een stabiel kabinet nodig dat een aantal jaren zit. Maar ze hebben natuurlijk... Ja, een, een weeffout meegekregen. Dat heeft het kabinet niet zelf gedaan, overigens. Hè. Dat hebben de, de onderhandelaars gedaan. Het kabinet heeft eigenlijk nog niks gedaan. En zal nu een, een eerste belangrijke beslissing moeten gaan nemen. Ja, ja de onderhandelaars hebben dat gedaan. De, de belangrijkste onderhandelaar was misschien de, de huidige premier van dit kabinet. Dus die zat er wel degelijk bij. Ja, hij was een van de twee. Hè. En, maar hij heeft het gedaan als, als onderhandelaar... en nog niet als, als de premier van het nieuwe kabinet. Dat onderscheid moet je maken... Uh, dit kabinet heeft geluk gehad, zou je kunnen zeggen... dat er nog geen debat over de totstandkoming van het kabinet... heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dan zou de oppositie hen alle hoeken van de Kamer hebben laten zien. Nu kan dit kabinet uh, het komende weekend uh, uh, komen met een, ja, een regeringsverklaring... die wellicht afwijkt van het regeerakkoord, maar die regeringsverklaring is dan de start... en daarover zal moeten worden ja. gesproken in de Kamer. Maar even het hogere politieke spel. Want u zegt dat even in een bijzinnetje. Eigenlijk heeft dus de oppositie een steek laten vallen deze week. Die had het kabinet al flink schade kunnen toebrengen. Oh, als ik oppositieleider was geweest... dan had ik uh, niet de zaak uitgesteld... Nee. Uh, door te vragen om eerst maar wat nieuwe cijfers te krijgen. Je moet die cijfers vragen tijdens het debat. En dan moet je tegen het kabinet zeggen... u zit hier uh, met onvoldoende gegevens. En dan laat je dat zien. De debatten, de confrontaties horen plaats te vinden, niet in de wandelgangen, niet via de media... maar in de arena van de Tweede Kamer. Ja. Even naar die, die plannen terug, zoals ze er lagen... en zoals ze dus nu in het regeerakkoord nog staan. Uh, toen u ze las en zag, wat dacht u toen? Nou ja, ik heb dat eerder gezegd. Ik, vind, uh, ik ben een groot voorstander van uh, een meer gelijke verdeling van inkomens in Nederland. Want die ongelijkheid is te groot geworden. Maar dat moet je via de klassieke. En ik moet echt zeggen, de klassieke wijze corrigeren. En dat is via het belastingssysteem. Dat is daartoe op uh, toegesneden. En dat moet je niet doen via een, naar mijn mening, oneigenlijke invalshoek. En dat is uh, via de zorgpremies. Dat... Uh, heeft negatieve effecten. Bijvoorbeeld, het leidt in dit geval tot een grotere zorgvraag. En bovendien heeft men uh, helaas besloten om de hoogste inkomens buitenschot te laten. En dat betekent dat heel veel mensen in Nederland, die het ook eens zijn met een meer gelijke inkomensverdeling, zullen zeggen dat dit op een verkeerde manier is gebeurd. Men heeft een kans gemist. Uh, ja. De grote bezuinigingen die noodzakelijk zijn, althans die men noodzakelijk acht, ik, ik ga die discussie even niet aan. 16 miljard uiteindelijk. Ja, die men noodzakelijk acht. Hè, um, ja, die zijn makkelijker te accepteren door mensen als mensen weten dat ze dat met z'n allen opbrengen op een eerlijke manier. En deze aanpak van de zorgpremies uh, was een, een doel in zichzelf. Hè. Mm. Mensen gaan denken dat de gelijke inkomensverdeling... een hobby is van de partij van de arbeid en het is een noodzakelijk voor de toekomst van de Nederlandse verhoudingen. Ja, maar goed, u, u zegt dit met al uw ervaring... en die twee die daar hebben gezeten... of eigenlijk zijn het er meer natuurlijk met hun assistenten ook... die weten dat toch ook? En waarom hebben ze dan, dan toch dit in gang gezet? Ja, bravoer waarschijnlijk. Ik heb vorige week gezegd... Uh, ze zijn daar gaan kwartetten... op een soort moderne managersmanier... maar ze hadden moeten schaken. En onderhandelen is een langdurig proces om te investeren in lang aanblijven als kabinet. Dat betekent dat je alle consequenties van alle mogelijke beslissingen... die je overweegt ook helemaal hebt doorgerekend. En dat je dus ook... Een, ja, een terugkoppeling hebt georganiseerd met Kamerleden... met ambtenaren mm. en met je achterban. Zodat je zeker bent dat zij dat een klein beetje kunnen stelen. Ja, je neemt ja. zelf wel de beslissingen, maar je moet je wel ergens ja. van verzekeren. Want dat lijkt nu niet te zijn gebeurd, of door de snelheid... of vanwege die radiostilte. Ze wilden niet te veel mensen uh, in het uh, plan meenemen... Ja. omdat ja, dat alles dan weer op straat zou liggen. Dat, uh, dat geeft helemaal niet als dingen op straat liggen. Er is te weinig transparantie momenteel in, in de politieke uh, debatten. Iedereen zit te wachten totdat er eindelijk iets uitkomt... Kijk maar een paar maanden geleden, al die, die hele seance in, uh, in het katshuis. Uh, en dan komt er iets uit dat niet klopt, hè, of dat, dat mislukt is. En dan is dat tijd verloren. Je kunt beter wat regelmatig informatie geven. en dus iets ook merken als onderhandelaar van de mogelijke terugkoppelingseffecten. Hmm. dan dat je alles helemaal stilhoudt en dan wordt het weer een mislukking. Dat is ja. twee keer achter elkaar gebeurd. U had het net over, uh, uh, over het, uh, uh, het kwartet. En uh, dat was een idee van Wouter Bos, hè, die uh, daar als informateur zou. Uh, van hem is ook bekend dat hij uh, erg voor die in inkomensafhankelijke zorgpremies heeft daar al eerder voor gepleit. Is het gezichtsverlies voor, uh, voor Bos in dit geval? Ik vind dat de manier waarop er is onderhandeld. en dat is gebeurd onder leiding van twee formateurs. Hè, twee, Kamp en Bos. Ja. Uh, de schoonheidsprijs niet verdient. Maar, maar is het zo dat hij dit plan misschien te veel zelf naar voren heeft geschoven? Geen idee, ik heb er niet bij gezeten. Maar, nee. uh, kamp uh, kan er ook wat van. Ja. Dus dat hebben ze samen gedaan. Z en, en, en dan zegt hij nou via... de. En de beide anderen hebben natuurlijk onderhandeld. Hè. Rutte en, ja. uh, en Samson hebben dat uh, geaccepteerd. Ja. Uh, want, want kijk, uh, we, we kunnen dit schrappen. Of we, zij, doen, zij moeten dat dan vooral doen. Wij krijgen het voor onze kies uiteindelijk. En dan gaat het misschien via de belastingen. Dat is een van de opties die nu dan uh, een ongetwijfeld op tafel ligt. Maar ja, dan zal de PvdA toch ook uh, uh, iets, iets terug willen ook. Ja, waarschijnlijk wel. En ik weet helemaal niet hoe dat gaat. Uh, het kan via de belastingen. Het kan ook via een soort van combinatie lopen. Men gaat nu maar onderhandelen voor een paar dagen. Uh, en dat kan ook best in een paar dagen. Want men hoeft niet uh, vanaf uh, punt nul te beginnen. Je mag aannemen dat de afgelopen week natuurlijk alle experts... en alle ambtenaren op de betrokken departementen uh, hebben zitten rekenen. Um, en de ministers, als die nu onderhandelen... kunnen gebruik maken van hun hele ambtelijk apparaat. Dus volgens mij kan er volgende Week een, uh, ja, een, een beter en meer acceptabel plan liggen. Dat gebaseerd is op uh, goede doorrekening. Ja. Nou, we hebben vooral vanuit de achterban van de, van de VVD een hoop commotie gezien. Uh, sommige kranten schreven zelfs dat er een volkswoede bezig was. Uh, het is toch niet, uh, een, uh, laten we zeggen, een ABC'tje dat die dan straks, als het dan al via de belasting gaat, uh, het, het ineens allemaal voor elkaar hebben? Ik, ik zou denken dat het misschien nog wel uh, slechter voor ze uitvalt. Oh, dat kan heel best het geval zijn. Uh, kijk, die bezuinigingen die wil men uh, verwezenlijken. Dat is punt één. Punt twee: het moet op een uh, wat eerlijker manier uh, gebeuren. Dus er is een wat meer gelijke inkomensverdeling uh, nodig. Uh, maar wat er nu uit naar voren kwam... en iedereen uh, is over elkaar heen gehobbeld... met alle mogelijke verschillende cijfers. Dat was een genante vertoning. Uh, dat waren natuurlijk effecten die voor bepaalde groepen... echt uitwassen inhielden. En waarschijnlijk zou je dat niet meer alleen kunnen corrigeren... door uitwassen tegen te gaan... maar zou je toch het, het systeem waarvoor men heeft gekozen... enigszins uh, fundamenteel... Op de schop moeten nemen, ja. Maar bedoel, ik wat ik ook echt bedoel, is krijgen we dat hele cirkel straks niet weer als straks, straks via de belastingen blijkt dat dat alleen mensen de flink of in inkomen in achteruit gaan. Mensen zullen zich ongetwijfeld uh, verzetten en je moet je als politicus uh, niet laten leiden door verzet op zichzelf. Maar dit verzet was natuurlijk wel een klein beetje ook uh, dat zeg ik als partij van arbeid lid uh, over de achterbanden van de VVD uh, gewettigd. Ja. Ja, uh, we, hebben het, uh, we hebben het over kwartetten gehad. Uh, uh, u zei schaken. Uh, nou, wie krijgt de zwarte piet dan eigenlijk? Ja, het Zwarte Pieter is iets anders. Daar moeten we dus echt niet aan gaan beginnen nu, aan het begin van deze nieuwe periode. Uh, als dit goed tot uitdrukking uh, wordt, tot, als dit goed afloopt met een, met een goed plan, uh, dan moeten we dit maar vergeten van de afgelopen weken. Een hele slechte start. Uh, maar ik Rut, kan Rutte ook... kan gewoon door, vindt u ook als premier? Uh, het is niet anders. Hij heeft, hij heeft echt een fout gemaakt. Uh, maar ja, er worden wel meer fouten gemaakt in de politiek. En hij heeft natuurlijk veel krediet meegekregen van de afgelopen jaren. Dus hij moet het maar kunnen herstellen. Ja. Maar het is wel een heel vervelend de start. En niet alleen maar voor de VVD. Natuurlijk, het gaat om een kabinet. Het gaat niet om twee, de twee deelkabinetten, waarbij ieder uh, een deel van de totale regeringsverantwoordelijkheid heeft. Uh, alleen maar zich hoeft in te zetten voor een paar begrotingshoofdstukken. Nee, men, men moet dat gezamenlijk dragen. En uh, die indruk is ontstaan door de manier waarop uh, de ene krijgt de ene kaart, de andere krijgt de andere kaart. Uh, dat het niet één ja. eenheid is. En dat moet worden hersteld. Ja. Uh, Silas Sintalsing van de Volkshand, columniste, die uh, wint zich nog in, in de krant, die zegt... Uh, ja, er moet 16 miljard worden bezuinigd, iedereen schreeuwt moord en brand... terwijl het koopkrachtverlies voor ongeveer 95% van de werkende bevolking... beperkt blijft tot 2% in die plannen van het kabinet. Zijn we ook gewoon een beetje te verwend geraakt, meneer Pronk? Nou oh ja, kijk... Uh... Twee dingen. In eerste plaats, ik ben niet van mening... maar dat is geen discussiepunt voor dit moment... dat, dat, grote dat die grote bezuinigingen noodzakelijk zijn. Ik vind dat Nederland moet bijdragen aan de stimulering van de, van de economie in Europa... samen met Duitsland, en dat betekent dus minder bezuinigen. Maar dat is een gepasseerd station, daar heb ik het nou niet over. Tweede plaats, het gaat natuurlijk moeilijk in Europa. En dat betekent dat we met z'n allen in Europa terug zullen moeten. En we hebben het heel goed gehad, we zijn verwend. Als je kijkt uh, over de grens van Europa... Europa, naar, bijvoorbeeld naar Afrika, maar ook naar bijvoorbeeld de mensen in Manhattan op dit moment of, in, mm. of in New Orleans, uh, dan zijn we een beetje verwend. Ja. Maar we zullen die stappen terug die we moeten zetten om bijvoorbeeld meer werkgelegenheid te creëren in Europa als totaliteit uh, wel eerlijk moeten delen. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo maar graag bij u terug om de reacties door te nemen. Jan Pronk, oud van de A-minister. Kabinet Rutte 2 komt deze klap te boven. Dat is de stelling. Uh, bijna 1200 mensen nu gestemd. 58% eens, 42% oneens. Stop.nl, goedemiddag. Hallo, met Hammers Negemans, avonddeel. Uh, laat veropstellen dat voor het eerst sinds jaren mijn bloed weer kookt als het om politiek gaat. Oh. En het eerste wat ik wil zeggen, alhoewel ik Jan, uh, die bij je zit, heel hoog altijd heb uh, zitten, maar waar ik de laatste weken dood en dood ziek van word, is die al politici die zich overal in de media maar mee bemoeien, die hebben de hele zaak in mijn ogen meer kwaad gedaan dan goed. Als je goed advies hebt, en ik ga ervan uit dat de meesten op basis van hun ervaring dat hebben, kan je dat ook achter gesloten deuren doen. Ja. Wat er nou gebeurd is, is dat er een totale headsje in de media ook is ontstaan, waar de Telegraaf ook een grote rol in heeft gespeeld, waardoor een heel nieuw plan... Waarvan ik niet de deskundigheid heb om te kunnen bepalen of dat nou goed of slecht is om op die manier te nivelleren. Maar ik vond het op zijn minst weer eens een keer een nieuwe weg. Die op zijn minst de kans had moeten krijgen om eens goed uitgewerkt te worden. Ja. En dat proces had gewoon tussen kamer en kabinet plaats moeten vinden. En dat had gewoon iedereen is op nou. zijn beloop moet houden. Okay, Oké, duidelijk, duidelijk punt, dank u wel. Uh, ik, ik zeg het trouwens nog even bij, kijk, die oude politici... die vragen wij natuurlijk ook wel allemaal, hè, van die programma's. Oh. Ja, zeg het maar, stand.nl, goedemiddag. Uh, ik uit uh, Ik denk dat uh, Rutte 2 deze klap wel op korte termijn uh, te boven zal komen. Maar ik vrees dat voor de lange termijn dit kabinet het heel erg moeilijk zal krijgen. Ja? Ja, daar ben ik wel bang Om, Omdat er nog meer ellende aankomt, zegt u. Ja, want ik, dus, dus, als ik zo wat overal lees, is dit nog maar een, een topje van de ijsberg. En dat zal maar zeer verwonden als deze regering vier jaar aan de regering blijft. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, dag meneer. Ja, ik vind dat uh, Rutte nu zijn kansen wel gehad heeft. En uh, er moet een heel nieuw uh, kabinet komen. En wie dat moet uh, samengestellen, dat is uh, nou ja, uh, aan de Kamer. Maar uh, Rutte heeft zijn kansen verspeeld. En, uh, maar pleit u, nu... pleit u voor nieuwe verkiezingen al nu? Nee, geen nieuwe verkiezingen. Gewoon met deze club uh, gewoon nieuwe poppetjes er neerzetten? Ja, ja. Oké, okay, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van den Heuvel, voor uh, Ik vrees dat uh, de heer Rutte dit uh, kabinet al overleeft. Of het zo lang blijft zitten dat het uh, 4,5 jaar is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de heer Rutte nog wel een foksteen in de tas heeft zitten. Wat bedoelt u daarmee? Nou, hij is vorige week, is hij, uh, hij heeft dus uh, de vorige verkiezingen gewonnen. Door iedereen te beloven dat ze het kwartje van kop terugkregen. Deze verkiezingen heeft hij de mensen beloofd. de Nederlanders beloofd. dat ze 1000 euro terugkrijgen. Ja. Dus hij heeft nog wel een fokspeen. En ik weet al wel welke dat is. Oh, nou misschien kunt u het even onthullen hier. Nou ja, hij is vorige week drie dagen onvindbaar geweest. En uh, ik weet dat hij toen bij de dropfabriek was. Oh, oké. Okay. Nou, ja, daar heeft hij model gestaan voor een lachende fokspeen. Oké. Okay. Nou, uh, uh, dank u wel. Stop het er al. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met, met van lees spreekt u. Dan weer van lees. Nou, ik zie het uh, vrij zonder in. Ik denk als dit onzalige plan, wat er nu ligt van die zorgpremie, als het niet van tafel gaat, dat het dan echt het einde is. Dat dat blijft door-etteren in de VVD. Ja, en, en als het wel van, van tafel gaat, wat ik hoop dan vind ik dat zowel Rutte als Samson diep door het stof moeten. Hè? Diep door het stof in de Kamer. Van uh, Samson, uh, ho -ho hoe heb ik dit domme idee kunnen lanceren... en Rutte, hoe heb ik het ooit kunnen aanvaarden? Nou, dan heb je een nieuwe start, maar daarna maak ik me toch zorgen... in die zin dat uh, Samson heeft gezegd dat die fractievoorzitter blijft in de Kamer. Nou, ik, uh, hij moet zich profileren, dus ik vrees dat het een soort halve oppositiepartij gaat worden, de PvdA... Tot irritatie van alle VVD'ers. Dus ik vrees dat de toekomst er vrij somber uitziet. Goed, dat gaan we zo nog eens even voorleggen aan Plonk. Uh, Stampertenel, goedemiddag. Goedemiddag met Den Haag. Ik ben ervan overtuigd dat ze eruit komen. Want uh, ze zijn nu een nieuwe fase ingegaan, denk ik. En ze accepteren van elkaar dat de radio-stilte wordt gerespecteerd. En dat vind ik een heel goed teken. Want de, de broedende kip moet je niet storen, zegt Hans Wiegel ook. Hè, terwijl die zich tot de afgelopen dagen behoorlijk heeft laten gelden. Uh, Jawel, uh, daar ben ik wel mee eens, maar ik ben niet met Hans Wiegel eens. Nee, oké, nee, nee, okay, nee dat, dat zou ik u niet in de schoenen willen schuiven. Maar het feit dat, dat je nu even de boel met rust moet laten, daar bent u het wel met hem eens. Oh ja, oh. en omdat ze dat uh, elkaar gunnen, die, die radio -stilte, is voor mij een teken dat ze het vertrouwen in elkaar gehouden hebben. Ja, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, ben ik in de uitzending? Ja, mevrouw. Uh, met Jook van der Pas uit Amsterdam. Meneer, ik wou hierop reageren. Ik denk dat het kabinet wel blijft zitten. Zeker wat Rutte betreft. Ze hebben het ook uh, uh, anderhalf jaar uitgehouden met uh, PVV... waar ze zo'n foeilelijke hekel klaar hadden. Maar u zegt het zelf. Die zijn dus na anderhalf jaar is dat kabinet geknald. Ja, maar dat lag aan, uh, aan Geert Wilders. Anders was hij blijven zitten. Maar wat mij over de hele discussie... over dat nivelleren... Kijk, ik ben gepensioneerd. Daar is vijf jaar geleden een soort inkomensafhankelijke premie bijgekomen... Mm -hmm. voor tot... 33.000 euro tot ja. de laagste inkomens. Dat betekent voor gepensioneerden uh, 7% en voor werkenden tot 33.000 euro... dus voor de laagste inkomens, uh, die krijgen het geld terug. Maar dat wordt twee keer belast. Dat heeft ook niemand in de gang mm -hmm. in de gaten. Kijk, het... Uh, uh, uh, eerst gewoon normaal belast... en dan wordt het door de ja. werkgever teruggegeven... Maar, en dan wordt het nog een keer belast. Me, mevrouw, maak even, maar, u, maak even uw punt, want anders ja, wordt het iets ja, te technisch misschien. Maar, uh, dat betekent dus dat een AOW... Die, die betaalt 25% van zijn ziektekosten... Aan, uh, uh, door die uh, 1050 euro inhouding van alleen AOW. Ja. En ik betaal 1900 plus 1800. Ik krijg niks terug, geen zorgtoeslag. Ik betaal 4... Uh, 4.400 euro per jaar ziektekosten. Noemt u dat nivellering om daar nog een procentje bij te doen... op de inkomens tot 33.000? Ja, dat da was mijn punt, meneer. Ja, dank u wel, voor het ja. bellen. Uh, Stamppot.nl. goedemiddag. Ja, hallo. Uh, ik zei het vorige week al, die zorgpremie is gewoon uh, ingezet als joker. En ik vind dat het kabinet uh, Rutte geen uh, recht van... Uh, uh, regeren heeft. Sowieso vond ik het voor, die, voor de verkiezingen al niet. En nu al helemaal niet. En Samson uh, die uh, doet ook zijn, uh, eer, uh, zijn recht geen eer aan. Hmm. Want uh, die wil graag uh, in de belangstelling staan. En uh, ver, uh, ja. Ja, nou, goed. Okay. Ja, ik vind het waardeloos. Dank u ja. wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goede... Goeiemiddag, Schrama Velzen. Ik wou zeggen, Rutte zal helaas dit wel overleven. Uiteindelijk... Uh, de PvdA, die missen uh, de worst die hem voorgehouden is. Ja, uh, zolang de regering niet het probleem oplost door de zorgkosten te verlagen. en hun de staatsuitgaven mm -hmm. te minderen betreffende de JSF, ja. cetera, ja. Dat soort zaken blijft. Die, uit die uitgang blijft. Het is gewoon een lekker boot. En ze verdommen het om het gat dicht te trappen. Dank u wel voor het bellen. Uh, we gaan terug naar Jan Pronk, die heeft meegeluisterd. oud pvda minister uh, Ja, meneer Pronk, uh, iemand zei iets over de sfeer tussen PvdA en VVD. U relateerde dat een beetje aan de radiostilte. Dat dat eigenlijk goed is dat ze elkaar nu niet gaan uh, afvallen. Maar wat denkt u dat dat achter de schermen uh, allemaal uh, teweeg heeft gebracht? Tussen de Kamerleden en de leden van het kabinet heb ik die indruk, is de sfeer goed. En dat is maar, uh, maar goed ook. Want je moet elkaar kunnen vertrouwen. En ik heb de indruk dat ze elkaar het nodige gunnen. Dat is dus het positieve uh, van, van deze start. Uh, in de samenleving is er extra wantrouwen gecreëerd. Dat merk je nu ook uit uh, talloze opmerkingen die nu net zijn gemaakt. Ja. En Daar zijn de politici wel voor verantwoordelijk geweest. Dus ze hebben dat echt verkeerd gedaan. En zullen dat vertrouwen moeten gaan herstellen. Daar is nu de kans voor. Want eerlijk gezegd, al deze leden van. Uh, van het nieuwe kabinet, hebben zelf nog geen fouten gemaakt. Um, ze hebben geaccepteerd om in dat kabinet te gaan zitten... maar de eerste beslissingen moeten nog worden genomen. Dus wacht dat even af. Ja. Um, ik, ik las ergens een interview met Van Acht, oud-premier natuurlijk. Uh, die zei, ja, een kabinet dat terug moet naar de onderhandelingstafel... Uh, dat zit nooit eruit. Wat, wat denkt u daarvan? Nou, ik, ik was daar van de week ook erg pessimistisch over. Maar mijn pessimisme vloeide voort uit het feit dat ik dacht dat ze niet weer terug zouden gaan. En dat ze zouden proberen voort te struikelen. Ze, ze, ze nemen nu kennelijk een beslissing. Een belangrijke beslissing op een juist moment. En ik gaf net aan. nog voor hun eerste confrontatie met de Kamer. Dus ze hebben de kans gekregen. De oppositie heeft ze die kans ook gegeven. Mm -hmm. die, uh, die grijpen ze nu ook. Dus ze kunnen nu zelf een eerste start gaan maken. Want die start... En ik hoop dat dat gebeurt, want we hebben een stabiel kabinet nodig. Ja. Ik had liever een kabinet gehad op een veel bredere basis... Uh, dan deze twee uh, partijen alleen. Ja, maar dat vroeg me nog af. Zou dat beter zijn geweest? Als, laten we zeggen, het CDA erbij had schreden... niet alleen voor de Eerste Kamer, maar ook laten we zeggen als smeermiddel? Ja, los van mijn eigen politieke voorkeur voor links, dat weet u wel... ben ik een voorstander van een brede basis. Uh, we zitten in een buitengemoedige situatie in Nederland en in Europa... en daar heb je heel veel Kamersteun... Uh, voor nodig. Eerste zowel als Tweede Kamer. En dat risico blijft nu bestaan. Mede ook omdat de Partij van de Arbeid naar mijn mening de fout heeft gemaakt... om de andere linkse partijen van zich te vervreemden. Mm. Uh, men heeft geen enkele poging gedaan, direct na de verkiezingsoverwinning... dat was het wel een beetje, uh, om met die anderen ook in overleg te treden. Ja, met name de SP doelt u dan ook wel. Ja, dat vind ik onverstandig. Ja. En de SP heeft niet altijd ongelijk. Ze hebben bijvoorbeeld gelijk wanneer ze zeggen... dat de hoogste inkomens op geen enkele manier behoorlijk zijn aangepakt. Ja. Goed, dank dat u mede. Jan Pronk, oud-PVDA-minister in Stam.nl. Een prettig weekend. Kabinet Rutte 2 komt deze klap te boven. Eh, bijna 1300 mensen gestemd. 59% eens, 41% oneens. Dat zijn op zich dus goede cijfers voorlopig nog voor het kabinet. En we gaan kijken of ze eruit komen. We blijven dat in de gaten houden daar in Den Haag. Intussen de radio aan, want zometeen na tweeën begint vrijdagmiddag live. Vanuit Amsterdam, de kroon aan het Rembrandtplein. Jan Mom, wat zit erin? Ja, de regeringspartijen hebben het moeilijk vooral. De VVD en Henk Rol met zijn 50 plus profiteert daarvan. Hoe dat zit, kom, uh, komt hij hier vertellen. Striptekenaar Barbara Stok, die praat over de nieuwe giphard en over een Amerikaanse film, Argo. Uh, Leo Blokhuis komt langs om te praten over het betekenis... van de Haagse muziekzaak Serva's voor de Nederlandse pop. Geert-Jan Knoops over een vrijgeleide voor Assad. Althans, plannen daarvoor Frits Parend, Justus Van Oel en natuurlijk Malk Live-muziek. Zometeen in vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Dag, prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Ja. Ja. Ja, ja, ja, het is gewoon weer de oude setting, hè.